Goedemorgen, ik ben Dio Keteertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Stop met de distributiecentra blokkades, zeggen supermarkten tegen boeren. Sinds vanochtend vroeg blokkeren boeren op meerdere plekken distributiecentra. Dat doen ze ook in Zaandam bij de Albert Heijn. We hebben liever de schapen liggen dan dat we de snelwegen dicht gaan zetten. En dat, uh, dat het is natuurlijk heel moeilijk. Wat moet je doen? Maar uh, het is niet de bedoeling de burger te raken. Het is meer de bedoeling om de politiek. Uh... In beweging te krijgen. De baas van Koepel zegt dat je het vandaag al kan merken als je boodschappen doet. Verse producten, brood, groenten en fruit worden normaal gesproken s'nachts bezorgd. En dat ligt nu allemaal nog in vrachtwagens die er door de blokkades niet door kunnen. De man die gisteren drie mensen doodschoot in een winkelcentrum in Kopenhagen... heeft een lange geschiedenis van psychische problemen. De politie denkt dat hij alleen handelde en zijn slachtoffers willekeurig uitkoos. Vier gewonden van de schietpartij zijn nog in levensgevaar. Binnenkort kan je op WhatsApp verbergen of je online bent. Nu kun je de blauwe vinkjes al uitzetten en de laatst gezien-status verbergen. De app werkt dus aan een update waar je je live online status ook kan verstoppen. Een gevangene in Texas wil dat zijn doodstraf wordt uitgesteld zodat hij een nier kan doneren. De man zou op 13 juli een dodelijke injectie moeten krijgen omdat hij een jonge vrouw heeft vermoord. Maar volgens zijn advocaat wil hij nu een leven redden. Hij heeft een zeldzame bloedgroep. De man hoort volgende week of hij uitstel van executie krijgt.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 Beautiful face, worn it all over Put the smoke wagons on you and then your ghost you my, my A pistol potting straight out the holster A cowboy killer, here comes the vultures Kill more hell, as the billy, the kid A real bandit, and dolly, now that's your grit A gypsy dolly, you gotta watch your tricks You better pray to the Lord that she let She's live, right She's on every wanted poster in this downtown town If you're on a high, high horse, she'll shoot you down She's a cowboy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 niet helemaal snappen hoe dat werkt of kan. Nou, um, volgens mij over wat er gebeurd is binnen de VVD... en zeker in nee, de nee, laatste paar maanden... Nou, daar hebben ik, ik ja, uh, we nee, denk nee. Ik hier ook aan deze tafel nee. genoeg gesprekken over gevoerd. Ik denk dat, zeker. dat bij iedereen wel duidelijk is... dat daar zat een, uh, een aardige mismatch uh, in. Um, nou, Jong Zandvoort is als nieuwe partij uh, daarin gekomen... met een, een, een leuke jonge club, met uh, leuk ideeën, een leuk idee... op een frisse manier aan het, aan het werken gegaan. Ik, en ik had er wel zoiets van, dat is best een leuke club eigenlijk. En na de verkiezing ja. raad je er wat meer in, uh, in contact.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 Ja, en dan vanuit marktwerking is het ook interessant. Maar als dit schaars is, dan moet je er meer voor betalen. Als ik een diamant ja. wil kopen, dan moet ik meer betalen dan als ik een Siconia koop. Ja, dat, uh, dat klinkt logisch. Ja. <laughs> dat en klink dat geldt uh, ook voor parkeerplaatsen. En dan wordt ook de vraag, en wie wil je dan dat er betaalt? En dan vind ik het ook niet gek dat je een, uh, een toerist betaalt, uh, vraagt om uh, voor zijn parkeerplek te betalen. Zodat hij voor Zandvoort wat goedkoper kan. Ja.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 en dan van daaruit spint het zich ook wel weer verder. Ja, ja. Ik uh, kom gisteravond uit Assen met het prachtige openbaar vervoer. Ik moet zeggen, het is een lange rit. Maar uh, het is, is te doen. Um, maar Martijn, we ja, gaan... En het zorgt ervoor dat je je radiointerviews kunt voorbereiden. Dus dat heeft zo'n lange ja, treinrit af ja. en ook wel fijn. Uiteraard. Dus het is uh, heerlijk. Drie uur lang in de trein heb ik alles uit kunnen lezen... over vrijbedsellerij en parkeerbeleid in Zandvoort. Maar ik wil hier niet alleen maar uh, uh, vastpinnen op dat parkeerbeleid. Uh, wat zijn nou voor jou een paar dingen waar je zegt... Nou, daar,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 en nu kunnen mensen dus naar die andere koor... Maar was het alleen een vrouwenkoor? Je zei een aantal mensen zijn naar het Zandvoort Nou, gegaan. 25 jaar geleden is het opgericht door Dico van Putten. En toen was het een gemengd koor. Wie is Dico van Putten? Uh, dat is een uh, bekende Zandvoorter. <laughs> die, ja, die deed... die prachtig pianist trouwens. Aha, ja. uh, heel goede pianist. En die, die richtte toen dat koor op met een, uit spontaniteit.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 Come with me, said the dad. Last night I dreamt of San Pedro.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 Je bent Zandvoorter als. Ja, dat is. Ik ben waar. in eerste zaak Zandvoorter. Maar de, de, de afgelopen paar keer heeft de media je met name uh, uh, um, benoemd. als voorzitter van de Logies. Uh, Zandvoortse logiebedrijf, strekkers. Ja? Uh, de dus kleine, hè? De kleine. Dus vandaar dat ik. Uh, ja. uh, dat even vraag van. goh, als denken mensen. waarom vraagt hij dat niet? Ja. Daar kwam ik nog zelf ook oh, wel terug okay. hoor. Want ik wilde wel eerlijk zijn. Maar.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 In een dorpje. Dus die bonusregeling die moet uh, aangepast worden. Dan. de zorgsector. Vind ik ook zo'n punt. Ja. Wat is er met de zorgsector? Nou, je hebt, uh, bij de zorgsector hebben ze natuurlijk vast personeel. Ja. Daar kunnen ze parkeervergunningen verkopen. Maar die zorgsector werkt met flexwerkers ook nog. Hoe ga je dat oplossen?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 De, mantel, de mantelzorgers, ja. Ja, daar is wat voor geregeld... maar niet ah. op de juiste manier. Oké, okay. daar ja, valt dus veel te verweegd. Ik ben een mantelzorger die het op de fiets doet. Ik heb geen auto, dat ja. scheelt. Niet meer, althans. Nee, er valt... Er valt het, het zijn gewoon... Ja. Kijk, ik moet echt wel zeggen... dit zijn onderwerpen die, als je zo'n beleid maakt... bijna niet te voorzien zijn. Dan moet je wel heel erg in het vooruit kunnen denken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 Manana, do do do do do.